Acht uur, Jobboot, met het NOS-journaal. De Nederlandse overheid schendt de kinderrechten... met het strenge beleid voor gezinshereniging van vluchtelingen. Dat is onaanvaardbaar, concludeert kinderombudsman Mark Dullaert... na onderzoek van 450 dossiers. Nederland is doorgeschoten in een poging misbruik en fraude tegen te gaan. En daar zijn kinderen de dupe van, zegt hij vanavond in Nieuwsuur. Sinds enkele jaren worden veel meer aanvragen voor gezinshereniging afgewezen. Staatssecretaris Steven bekijkt of hij zijn beleid moet versoepelen. De uitkomsten van de enquête over het meiden van zorg zijn alarmerend. Dat zegt voorzitter Van Eyck van de LHV, de Landelijke Huisartsenvereniging. Volgens hem brengt zorgmijden grote gezondheidsrisico's en op den duur hogere kosten met zich mee. Uit onderzoek van de LAV blijkt dat vrijwel alle huisartsen meemaken dat patiënten regelmatig doktersadvies negeren, omdat ze er geen geld voor hebben. Minister Schippers zegt in een reactie dat ze al een uitgebreid onderzoek laat doen naar de gevolgen van de verhoging van het eigen risico. Dat bedraagt 350 euro. Een bezoek aan de huisarts valt daar overigens niet onder. Na een dag van vreedzame protesten van vier vakbonden heeft de politie in de Turkse hoofdstad Ankara hard ingegrepen om betogers van het centrale plein te verjagen. Daarbij werd gebruik gemaakt van waterkanonnen en grote hoeveelheden traangas. Over het aantal gewonden is nog niet veel te zeggen, maar ambulances reden af en aan. Tristan van der Vlis heeft een wapenvergunning gekregen omdat procedures niet werden gevolgd en de interne communicatie slecht was. Dat blijkt uit een Rijksrechercherapport dat de NOS in haar bezit heeft. Het politiekorps Hollands Midden heeft altijd beweerd dat van der Vlis de vergunning kreeg doordat er een domme fout was gemaakt. Van der Vlis schoot in april 2011 zes mensen dood en verwondde er 17 in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. Meer dan 50 nabestaanden en slachtoffers werden een schadevergoeding. Het weer helder, vanavond daalt de temperatuur tot zo'n 15 graden. Morgen en ook de rest van de week opnieuw volop zon. In het binnenland wordt het morgen 23 tot 26 graden. Aan zee, wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Ah, en weer bij verkeersinformatie. In het zuiden is nog altijd de A73 van Maasbracht naar Nijmegen dicht. Na een ongeluk. Er is nu technisch onderzoek. Tussen Knopen tot Vonderen en Maasbracht is de weg dicht. Het verkeer kan omrijden vanaf Knopen tot Vonderen via Eindhoven. Over de A2 en de A67.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 Een hele avond. De twee dingen van vandaag. De miljoenen tonnen kilo's eten wat in de vuilnisbak belandt. Ik praat zometeen met voedingsdeskundige Louise Fresco. En het tweede ding is kanker. Want één op de drie Nederlanders krijgt een vorm van kanker. Eh, ik krijg voor, eh, vooral van mijn dochter, die is overleden. en eh, Voor de vele anderen. Vooral uh, mensen die ik ken die grote uh, die ziekte hebben. Ja, duizenden mensen fietsen zich deze dagen in het zweet. voor de kankerbescheiding op uh, Alp Duezès. En ik praat over de ziekte met Jan Schellens. Goedenavond. U bent uh, internist uh, in het uh, Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. U bent uh, vanmorgen vroeg teruggekeerd van een groot internationaal symposium over kanker in uh, Chicago. De ASCO uh, genaamd. Ik uh, ben blij dat u er bent, want het zal niet meevallen. Uh, nog een beetje wakker? Of? <laughs> een beetje jetlag heb ik wel inderdaad. Nou, dat komt goed. Maar wij hebben heel veel mensen vandaag gesproken ja. uh, over, uh, over kanker. Heel veel van uw collega's. En er zitten er ook heel veel uh, bij de Alpe 6, bent u daar zelf ook wel eens geweest? Of? Ik ben er niet geweest. Het kwam dit jaar inderdaad ook wel heel slecht uit. Want het is uh, ja, precies aansluitend aan dat zogenaamde congres van ESCO... waar ik zelf diverse optredens heb gehad. Dus uh, dat was ook niet te combineren met Alpe nee, Is het iets wat, wat, uh, wat u kan ondersteunen? Ik bedoel, vindt u het een goed idee? Of, ik vind het geweldig wat daar gebeurt. Al die mensen die zeg maar, geld inzamelen voor kanker... en uh, dat op een hele bijzondere manier doen. Dat initiatief, dat is een aantal jaren geleden genomen. En uh, ja, dat spreekt... Ik enorm tot de verbeelding. En ik heb daar niet, groot niet respect een commercieel voor. circus, zoals de critici zeggen? Nee, dat is het volgens mij absoluut niet. Volgens mij zit daar echt een gedrevenheid en een passie achter... om iets te doen aan kanker. En daar heb ik een groot respect voor. Ja, Nou, uh, hebben we u uitgenodigd, omdat ik zelf het idee heb... Uh, en misschien heeft het met de leeftijd te maken... dat ik tegenwoordig zoveel mensen om me heen zie die kanker krijgen... Uh, heb ik het dan bij het rechte eind? Ja, ik vrees dat u het bij het rechte eind hebt. En dat inderdaad de leeftijd een enorm belangrijke factor is. Want kanker is natuurlijk toch een ziekte van de oudere mens. En wanneer je, zeg maar, zo'n beetje boven de 50, 55, 60 komt... Ja, dan zie je toch het aantal kankergevallen in je omgeving uh, sterk stijgen. Ja, dan dus ziet van... u dat ook. Want even, even buiten het feit dat ja. u natuurlijk arts bent... en uh, ja. kankerpatiënten ja. ziet, maar zeg maar in uw persoonlijk leven. Ja, ook dat. Ja. ja en dat is dus, zegt u, gewoon omdat het... Uh, nou eenmaal een ouderdomsziekte is? Voor een ja, ja, je ziet toch uh, boven de 50, 55 zie je het aantal gevallen van kanker uh, sterk toenemen. Um, en dan praat je natuurlijk toch over de bekende vormen van kanker... Hè, zoals longkanker, borstkanker, dikke darmkanker, prostaatkanker. Dat komt dan weer ietsje later, zeg maar. Maar dat is toch echt uh, gekoppeld aan de leeftijd. Ja, maar, maar komt het ook meer voor? Of zegt u van nou ja, er zijn gewoon veel meer mensen oud... en daar komt het dan door dat we het meer zien? Um, er zijn meer mensen oud, absoluut. Um, daarnaast is het zo dat de diagnostiek van kanker ook verbetert, zodat je kanker in een vroegere uh, fase vindt. En daardoor neemt ook eigenlijk te, het aantal gevallen van kanker neemt daardoor toe. Noemt u eens een voorbeeld dan? Uh, prostaatkanker. Um, er is een hele actie om uh, ja, zo vroeg mogelijk uh, die ziekte op te sporen. En dat leidt dus tot uh, het uh, aantonen van kanker bij, uh, bij mensen, waarbij het nog helemaal niet zeker is dat die hele vroege fase van kanker voor die mensen ook een dodelijke ziekte zal zijn. Ja, want dat is nog maar de vraag. Precies. Hè? Wat je allemaal eh, tegenwoordig is er zoveel eh, tegen kanker te doen ook, hè? Ja, sommige vormen van, van afwijkende cellen, die ja, een vroege fase van kanker zijn... worden ook niet allemaal vormen van kanker die uitzaaien waar je dood aan gaat. Dus er zijn verschillende uh, redenen waarom eigenlijk het, uh, het aantal gevallen van kanker toeneemt. Ja. Nou bent u net terug van dat uh, congres. Wat is dat eigenlijk voor een congres? Het is een congres waar uh, eigenlijk heel veel medische oncologen, onderzoekers... maar ook uh, ja, praktische dokters uh, zich verzamelen. Hoeveel op dan? Het gebied, nou, ruim 35.000. 35.000 kankerspecialisten? Ja, absoluut. Het is een enorm aantal mensen. Uh, daarnaast kun je dat congres. Ook heel goed via, uh, via het web volgen. Hè. Er is een, een, uh, via het internet kun je, je natuurlijk ook abonneren op uh, al die presentaties. Er zijn nog veel meer mensen dan die 35.000 die al die presentaties volgen wereldwijd. Ja, en heeft u nou iets meegenomen uit Amerika dat u dacht: Nou, dat wist ik echt nog niet, dat is voor mij nieuw? Um, nou, dat. Moet ik zeggen, nee, dat is niet het geval. Want ja, wij lezen natuurlijk veel literatuur, proberen zelf ook natuurlijk toch in die frontlinie van het kankeronderzoek mee te draaien. Um, dat er echt doorbraken zijn waar wij nog helemaal geen weet van hadden, nee, dat niet. Maar dat neemt niet weg dat er wel ieder jaar weer spectaculaire nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van de diagnostiek, dus het vaststellen van kanker en ook de behandeling van kanker. Ja, wat, wat is dan zo'n ontwikkeling? Wat een ontwikkeling is die uh, enorm krachtig doorzet, uh, is het. Uh, uh, het aantonen van, van uh, abnormale eiwitten in kanker. Die iets zeggen over prognose van kanker. En ook richting geven aan welke specifieke behandeling van kanker je zou moeten geven. Dat sluit ook heel erg aan bij het thema van ons eigen ziekenhuis. Anthony van Leeuwenhoek. Wat uh, dit jaar het 100-jarig bestaan viert. Waarbij echt gerichte uh, behandeling van kanker het thema is. En dat zie je ook bij dit grote congres uh, terug. En wat is dat dan? Die gerichte behandeling van kanker noemt u zo'n voorbeeld. Uh, een voorbeeld is bij dikke darmkanker. En dat is uh, waar wij op dit moment ook in het uh, eigen ziekenhuis uh, veel onderzoek naar doen. Um, waarbij je een abnormaal eiwit vindt. Een technische term is dat het eiwit uh, BRAF, met een mooi woord. Um, dat kun je aantonen in uh, ongeveer 10, 15 procent van de gevallen uh, van dikke darmkanker. En we hebben ontdekt, dat is het onderzoek van professor René Berners overigens in het Nederlands Kankerinstituut, Anthony van Leeuwenhoek, dat je die mensen eigenlijk op een hele andere manier zou moeten behandelen dan wat wij tot recent deden in het ziekenhuis. En Geven die mensen nu een combinatie van twee middelen? En die twee middelen worden eigenlijk uitstekend verdragen door patiënten in onderzoek. En ja, wij zijn echt uh, versteld. We staan versteld van de, van de effectiviteit van die behandeling. Dat gaat heel erg goed met die mensen. Ja, en, de, en dat is echt. Een van de nieuwste ontwikkelingen. Dat is absoluut een nieuwe ontwikkeling. Dit is pas uh, nou minder dan een jaar oud. Uh, zowel de laboratoriumbevindingen van, van de groep van Bernards... als ook de toepassing in de praktijk. Ja, wij zijn ongelooflijk hoopvol dat dat voor veel mensen... met, uh, met dat zogenaamde B-RAF-eiwit in dikke darmkanker... dat dat dus een goede behandeling zal blijken te zijn. Ja, want u bent internist, u bent gespecialiseerd uh, in kanker... en uh, u doet dit werk al meer dan twintig jaar. Wat ja. is voor u nou de grootste doorbraak geweest in die periode? In de afgelopen 20 jaar zie je dat behandeling van kanker... steeds gerichter plaatsvindt, met steeds selectiever aangrijpende middelen die uh, veel minder bijwerkingen veroorzaken. Uh, ik denk dat dat een hele belangrijke ontwikkeling is. Ja, want vroeger was het zo, dan kreeg je chemo... en dat werkte eigenlijk op alles. En nu kunt u eigenlijk gerichter op de kankercel uh, zitten, om het ja. zo maar te zeggen. Ja, er zijn een aantal vormen van kanker... waar je nou, tien jaar geleden eigenlijk alleen maar weinig werkzame chemotherapie voor had... die ook veel bijwerkingen veroorzaakte. En ja, sinds een jaar of tien bij die specifieke ziektebeelden... nemen mensen iedere dag een tabletje in... ten koste van heel beheersbare bijwerkingen... En het perspectief voor die mensen is qua lengte van het leven... en qua kwaliteit van het leven echt dramatisch verbeterd. Dat is ontzettend leuk om te zien. Ja, want uh, dat is ook een beetje uw specialiteit. Hè? U, u uh, bent ook wel vaak bezig met mensen die... Uh, waar het perspectief is, maar ook wel mensen die dat perspectief niet meer hebben. Klopt. Mensen die bij mij komen hebben vaak een perspectief... van soms een paar maanden tot uh, een half jaar, drie kwart jaar. Dus dat is eigenlijk een heel slecht toekomstperspectief. En die mensen zijn zogenaamd uitbehandeld. Hè? Mm -hmm. Er zijn geen standaardbehandelingen meer voor. kunnen mensen zijn met hele uiteenlopende vormen van kanker. Ja, die komen natuurlijk toch bij je met de vraag... van goh, heb je nog wat voor me? Want ik sta er gewoon heel slecht voor. En wat zegt u dan? Um, nou, In een aantal gevallen hebben wij dus een uh, mogelijkheid... om die mensen een nieuw middel aan te bieden in onderzoeksverband. Waarbij je natuurlijk heel goed moet afwegen... van nou, hoe ver ben je nou precies met, de, de, met dat onderzoek. En krijgen mensen echt een kans? Of is het echt nog uh, iets wat heel onzeker is of dat werkzaam zal zijn? En die balans die moet je dus voor iedere patiënt... en met ieder middel uh, wat je hebt, moet je die dus uh, steeds weer opmaken. Ja, maar hoe, hoe ingewikkeld is dat? Want uh, stel, er komt iemand bij u en, en die heeft... in nog een half jaar te leven. Helemaal precies, weet u het misschien niet, maar naar schatting een half jaar. Uh, en dan zegt u, ja, ik kan nog wel iets proberen, dan kan ik uw leven misschien lengen. Is, de, is, dat, dan, is dat, dat dan waard? Want soms uh, zeggen mensen ook van ja, ik ging in de medische molen, ik had het idee dat ik het vooral deed voor de wetenschap, maar niet voor mezelf, want ik heb wel een half jaar langer geleefd, maar de kwaliteit daarvan was afschuwelijk. Als die kwaliteit afschuwelijk blijkt te zijn... dan hebben wij het in ieder geval niet goed gedaan. Behandeling eh, die is alleen maar eh, goed... wanneer eh, mensen een betere kwaliteit van leven hebben. Nog even afgezien van de lengte van het leven. Dus ik denk dat het een heel terecht punt is... dat eh, je aan zo'n behandeling alleen maar moet beginnen... als er ook een redelijk perspectief is voor jezelf. Er zijn overigens wel mensen, en daar heb ik een groot respect voor... en ik geloof echt dat ze daar ook eerlijk in zijn... die dat echt voor de wetenschap doen. Om dan, als het niet voor mezelf helpt, dan helpt het wel voor, voor anderen... in de toekomst. Nogmaals, ik vind dat indrukwekkend hoe mensen daarover denken en daarover praten. Maar ik vind het op zich heel redelijk dat mensen dat ook gewoon voor zichzelf doen en die balans opmaken van, goh, wat heb je me te bieden? Wat zijn de onzekerheden? Wat is de kans op bijwerking? Wat is het perspectief op een langer en beter leven? En dat die mensen daar een eigen balans in opmaken. Ja, want hoe ziet u eigenlijk dat kanker zich nu ontwikkelt? Hoe, hoe moeten we dat zien over vijf of tien jaar? Dan zijn er waarschijnlijk nog meer mensen met kanker. Ja, ik, wat ik zie is dat die eh, ontwikkeling van het vaststellen van die abnormale eiwitten... die zijn overigens het resultaat van veranderingen in het erfelijk materiaal... wat we allemaal in de kern van onze cellen hebben, het zogenaamde DNA. Daar zitten dan bepaalde veranderingen in, die met een, met een mooi woord mutaties. Dat leidt tot abnormale eiwitten. Dat het opsporen van die abnormale eiwitten... op het moment dat je die kankerziekte hebt en een behandeling start... en het ook weer opnieuw vaststellen van afwijkende eiwitpatronen... terwijl die ziekte zich ontwikkelt. En het daaraan aanpassen van de behandeling dat dat echt de moderne aanpak van kankerbehandeling is. En die trend die zet heel krachtig door. Maar wat betekent dat in de praktijk? Want dit is heel medisch en heel wetenschappelijk. Maar hoe ziet het er dan uit als je kanker krijgt in dat de toekomst? Ik denk dat je een toenemende mate zeg maar, kanker zult zien als een chronische ziekte. Waarbij je wel dagelijks medicijnen moet innemen. Of af en toe naar het ziekenhuis moet komen voor een infusie met een medicijn. Dat het een tijd goed gaat. En dat je als die ziekte dan weer ontspoort, de kanker neemt toe. Dat je dan weer opnieuw een biopsie van die kankercellen moet doen. Dus een nieuwe tumorbiopsie zoals het heet. Om vast te stellen wat op dat moment de actuele stand van die optimale eiwitten is, om je behandeling daar ook weer aan aan te passen. En voor sommige ziektes is dat eigenlijk al de realiteit vandaag de dag. Dan doen we dat eigenlijk al. Ja, welke ziektes bedoelt u dan? Nou, er is een bepaalde vorm van bloedkanker, euh, leukemie... Euh, waarbij mensen nou, tot ongeveer tien jaar geleden... alleen maar weinig effectieve chemotherapie konden krijgen... en een heel slecht perspectief hadden van nou, 1 tot twee jaar levensverwachting. Tegenwoordig nemen die mensen een bepaald medicijn... en iedere dag een, een, een tablet of een paar tabletten. Dat kan euh, Behalve 1 tot twee jaar kan het vijftien jaar goed gaan met deze mensen. En op het moment dat die ziekte weer toeneemt... kun je aan de hand van veranderingen in die kankercel... vaststellen of er een bepaald nieuw medicijn is Wat ook al beschikbaar is op dit moment ja. gewoon op de markt om die mensen weer langere tijd goed te behandelen. Het is zo dat het nu uh, bij mannen geloof ik doodsoorzaak nummer één is hè, tegenwoordig ja. kanker. En bij vrouwen? Hoe zit dat bij vrouwen? Uh, dat wordt bij vrouwen ook doodsoorzaak nummer één. Ah, ja. Daar is het nog net niet het geval, maar bij mannen is dat inderdaad al een aantal jaren het geval. Maar als deze ontwikkeling zich doorzet en u zegt dat is echt een belangrijke ontwikkeling. Hoe ziet u dat dan in de toekomst? Ja, ik denk dus dat die uh, behandeling van kanker... steeds meer gericht zal zijn op die uh, hele specifieke uh, groepen mm -hmm. van kanker. Hè, vroeger hadden we het over longkanker. Nou, Tegenwoordig weten we dat er al dertig verschillende vormen van zijn. We hebben het over dikke darmkanker. Ik noemde straks al even dat eiwit B-raf. Enorm in opkomst opkomst trouwens, dik darmkanker. Dat is een enorme ja. verdubbeling, geloof ik, de dat, afgelopen tien jaar. Dat neemt enorm toe. Maar dat betekent dus ook dat je, dat je dus nu... Uh, bij al die mensen die dikke darmkanker hebben... om dat voorbeeld nog even uit te werken... dat je dus moet vaststellen of die mensen dat B-raf eiwit hebben of niet. Um, en dat betekent dus dat je aan de hand daarvan een behandeling kunt, uh, kunt instellen. En dat zal met andere ziektebeelden ook zo zijn. De grote ziektebeelden zoals borstkanker, postaatkanker, naast de algenoemde dikke darmkanker en longkanker, daar gaat het precies zo, denk ik. Ja, En dan uiteindelijk is het niet meer doodsoorzaak nummer één. Gaan we dan die kant op? Ik denk het wel. Ik bedoel, Het was natuurlijk lange tijd geleden infectieziekte. Hè. Toen hadden we dat met antibiotica en vaccinaties en hygiëne... Eh, redelijk eh, zeg maar, eh, onder de knie. Toen is het natuurlijk toch hart- en vaatziekte geworden. Daar zijn fantastische medicijnen voor gekomen. En ook alle leefstijladviezen zijn daar belangrijk. Dat is dus nu kanker geworden. Ik ben ervan overtuigd dat dat op een gegeven moment verandert. En dat het misschien wel eh, ja, Alzheimer of dat soort ziektes zullen zijn... die doodsoorzaak nummer één worden. Ja, want dan krijgen we kanker er toch onder, zou je het zo kunnen zeggen? Ik ben er absoluut van overtuigd dat het een chronische ziekte ja, en, en, en voor u zelf, want dit, dit is uh, ja, uw vakgebied, u bent daar elke dag mee bezig, ja. u, u praat met die mensen die eigenlijk uitbehandeld zijn. Ja. Uh, ja, hoe, hoe ingewikkeld is dat eigenlijk? Of is dat gewoon voor u, gewoon uw vak en. en, en... Is dat... het, het is geen routine, absoluut niet. Het is een uitdaging om met mensen te praten die dit soort hele moeilijke keuzes maken eigenlijk. Hè? Want die hebben gewoon een heel slecht perspectief, wat we ze juist al constateerden. Een half jaar. Probeer het maar eens voor te stellen. Terwijl je gezond bent. Nou, een half jaar dat betekent dat je kerst niet haalt. Hè? Als het een half jaar is, kun je trouwens helemaal niet zo goed vaststellen hoe lang die prognose precies is. Maar dat betekent dus dat mensen echt hele vitale beslissingen nemen. Omdat het natuurlijk toch gewoon ja, ze een heel slecht perspectief hebben. Maar wat doet dat met u zelf? Um, ik vind het indrukwekkend. Um, ik vind het ook heel uitdagend om ermee om te gaan. Ik vind het ook heel um, emotioneel belastend af en toe. En um, ja, wat dan? Wat is emotioneel belastend? Nou, hoe dat, mensen, dat? dat? Dat mensen dus die moeilijke keuzes moeten maken, dat, dat, dat, dat, dat raakt je toch gewoon enorm van binnen. He, je weet dat mensen over een half jaar zijn ze er gewoon niet meer in. Ja. Daar bouw je toch een band mee op. En daar heb je toch een zekere. heb je een, een, een vertrouwensrelatie mee. Het gaat ja. over de essentie van het leven in dat soort gesprekken. Dus. Uh, nee, dat vind ik heel indringend wel. Maar ja. dat, dat stimuleert natuurlijk ook om verder te zoeken en verder te gaan. Dat is enorm motiverend. Ja. Goed. Ik wens u heel veel succes met uw werk. Ik Dank zou zeggen, ga gauw naar huis en naar bed. Prima, bedankt. <laughs> Jan Schellens was dat. Hij is internist van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. Is zojuist teruggekeerd van een groot symposium over kanker in Chicago. Goed, het is inmiddels 18 minuten over acht. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen met Alice de Bruin. We staan ons allemaal eens te schamen terwijl we eten weggooien. Zo'n 50 kilogram voedsel per persoon. Je doet boodschappen, vult je winkelwagentje. Thuis aangekomen blijken je bananen gekneusd. Je zet de melk in de koelkast, ligt er nog een pak. Over datum. Elk jaar 1 miljoen volle vrachtwagens met eten. Zomaar weggegooid. Ja, dat was een, een spotje wat we af en toe kunnen horen en kunnen zien. Want er wordt heel wat verspild op deze aarde. Een derde van al het voedsel wereldwijd. En daarom is voedselverspilling en afval het thema van de Wereldmilieudag. En die is vandaag. Ik ga erover praten met professor Louise Fresco. Ze houdt zich uh, haar hele leven al bezig met voedsel. En weet alles over onze voedselketen. Ze schreef onder meer uh, het boek Hamburgers in het Paradijs over. Goedenavond. Ja. Ja, hoe vaak staat u eigenlijk uh, uh, bij de prullenbak... om iets uit de ijskast uh, daarin te laten verdwijnen? Nou, dat gebeurt niet zo vaak, want het is natuurlijk mijn vak. Dus uh, dan let je wel op. Maar ik moet zeggen, het beschimmelt ook wel eens wat brood. Uh, maar ik ben niet iemand die bijvoorbeeld oud brood zonder meer weggooit. En, uh, wat doet u ermee dan? Nou, je kunt uh, ten eerste brood heel goed roosteren. Je kunt er broodpudding van maken. Je kunt er uh, broodkruim uh, voor paniermeel van maken. Uh, er zijn allerlei dingen die je kunt doen... En ook die capaciteit zijn we een beetje verloren. Hè? Dus, ja. dus... Hoe komt dat eigenlijk, dat we dat allemaal niet meer weten? Nou, er is een hele interessante trend, en dat is dat mensen steeds minder koken, in het algemeen. En dat heeft te maken met het feit dat we ook ja, drukke levens leiden, maar ook dat bijvoorbeeld 40% van de huishoudens in Nederland zijn persoonshuishoudens. Dat betekent dus dat ja, als je je eentje bent... dan is het ook al lastiger inkopen. Dat is gewoon toch moeilijker om te plannen. En ja, om dan nog eens met een paar restjes wat te gaan koken... Ja, dat is toch niet zo motiverend. Nee. Dus dat is echt ook wel een, een punt, denk ik. Ja, want, want hoeveel wordt er in Nederland verspild, weet u dat? Nou, het hangt een beetje vanaf wat je, wat je meet. Um, kijk, Eigenlijk moet je door de hele voedselketen heen meten. Dus vanaf uh, het moment dat bijvoorbeeld uh, de tarwe op het land staat... of de koe nog uh, uh, zijn voer eet, tot en met uh, de consument. En in die keten zitten verschillende, natuurlijk een heleboel stappen. Zeg maar dat in het totaal uh, eigenlijk nog iets meer wordt weggegooid dan uh, wat u zegt, misschien wel eerder tegen de 40% dan tegen de 30%. Uh, en ongeveer de helft daarvan uh, komt op rekening van de consument zelf. De helft? Ja. En, uh, dat zijn dus en, en, gewoon onze voedingsmiddelen die we in, ja, in de dus ijskast hebben Ja, dus dat zijn de, de, de, de klaar dingen. Het zijn ook wel eens dingen die... Uh, ja, je koopt iets en dan, uh, dan bederft het of dan gebruik je het niet. Uh, uh, het heeft ook mee te maken bijvoorbeeld... dat we natuurlijk een hele strikte um, omschrijving hebben... van wat houdbaar is en niet. En mensen zijn niet meer uh, gewend om hun eigen neus te gebruiken. Dus als je een pak melk hebt en er staat een datum op je met over die datum, dan gooien mensen dat weg. Ja. Terwijl je best even kan snuffen en zeggen van... Nou, ja, kan nog wel. Weet je wel? Ja. En het idee dat het natuurlijk je zuinig moet zijn met voedsel, heeft alles te maken met het feit dat het vroeger heel duur was en dat je dus je wel uit je hoofd zou laten. En dat kun je ook zien uh, in arme landen bijvoorbeeld, wordt op het niveau van de consument veel minder weggegooid. In in een uh, land uh, als zeg maar uh, Sri Lanka of, of Zuid-India, dan gooi je ze misschien maar een paar kilo per hoofd per jaar weg, hè. En hoe komt dat dan? Nou, Omdat het daar veel kostbaarder is. Ja. Maar toch, is als je naar arme landen kijkt... de totale um, verliezen zijn ongeveer in dezelfde orde... als in Westerse landen. Alleen vinden die verliezen daar veel eerder in de keten plaats. Dus ja, ja, waar dan bijvoorbeeld? Nou, Het gewas uh, uh, beschibbelt op het veld. Het wordt slecht opgeslagen. Er komen ratten bij. Uh, in het slachthuis zijn dingen onhygiënisch. Uh, het valt van de trekker. Uh, het staat te lang in de brandende zon. Bij een grensovergang, noem maar op. Ja, ja Dus eigenlijk is, is de verspilling... In, in, in de westerse wereld en ook in ontwikkelingslanden eigenlijk even groot. Alleen uh, in het westen doet de consument het. En, en in die ja, andere landen gebeurt echt, het eerder. Ja, Je moet echt een onderscheid maken tussen verspilling en echt afval. Mm -hmm. uh, kijk, verspilling is, zijn dingen die echt goed zijn om te consumeren... maar we consumeren ze niet. En afval zijn dingen die niet meer goed zijn om te consumeren. Maar waar je natuurlijk nog heel veel andere dingen mee kunt doen... maar wat we ook vaak niet gebruiken. En je zou bijvoorbeeld dieren wel uh, brood kunnen geven... Niet al te veel, maar goed, een klein beetje kan wel. Of, of groentes die er flats uitzien. U weet, als, je, als je sla in een pakje hebt in je ijskast, gaat dat op een gegeven moment ontzettend hangen. Nou, dat ziet er niet uit. Nee, maar ja, bedoel, je het, konijn, het konijn vindt het prima. Ja. Dus, dus konijnenvoer gaat heel goed. He, dus je kunt op allerlei manieren kun je wel proberen dingen te doen. En de, en de consument kan zelf ook uh, beter nadenken. Hè. Ik zou wel willen weten, weet je hoe, hoe koud uw ijskast is bijvoorbeeld? Jeetje. Uh... Nee, ik nee, u min 4 of zo? Ik weet het niet. Nee, min 4, dan vriest het. Hè? Dan, dan kan nee, dat 4. Nee, 4 graden, ja. Maar hebt u een thermometer in uw ijskast hangen? Nee. nee. Oké. Okay. Nee, dus ik merk het wel als het opeens uh, veel te koud is. Dat die... Ja, maar dat is een optimale temperatuur, ongeveer 7 graden. Okay. Als, het, als het te koud wordt, dan krijg je bijvoorbeeld koude schade. Hè? Dus bijvoorbeeld tomaten en zo, die doen het heel slecht in de ijskast dan. Uh, maar als het te warm wordt, bederven dingen ook sneller. En ik durf echt uh, veel om te weten dat het merendeel van het Nederlands... geen thermometer in zijn ijskast heeft. Nee, en daarmee kan je dus een hoop voorkomen? Dan kan je in, in ieder geval voorkomen dat dingen onnodig uh, bederven. Ja, dus je kunt er wel degelijk wat aan doen. Ja. Ja. En je moet ook naar die houdbaarheidsdata kijken. Want we hebben twee soorten houdbaarheidsdata in Nederland. Hè. Dingen die echt niet goed zijn na een bepaalde datum. Dus bijvoorbeeld melk en zo. Uh, en dingen die uh, wel goed kunnen blijven. Maar waarvan de producent zegt... ja, ik kan niet helemaal garanderen dat het er precies zo uit blijft zien. Dus bijvoorbeeld uh, pasta of zo. Want als pasta lang blijft staan dan wordt het een beetje, uh, beetje kruimelig. Maar je kan het nog heel goed eten. Dus we moeten leren weer een onderscheid te maken... wat echt niet consumeerbaar is en wat wel consumeerbaar ja. is. en hoe moeten we... We dat leren. Nou, heel goed eh, nadenken over wat je doet. Je afvragen van, wat kan er aan pasta bederven? We kunnen ook natuurlijk wel vragen aan, aan uh, grootwinkelbedrijven en bedrijven... om daar ook uh, meer informatie over te geven. Maar het heeft ook heel erg te maken met bewust consumeren. En dat kunnen heel veel mensen niet. Omdat we gewoon niet meer, niet, niet meer die gewoonte hebben... om echt bevoedingsmiddelen om te gaan. Ja, en is dat ook, ook de over, overdaad die we hier kennen in de Westerse wereld? Nou, het is wel zo dat, dat uh, natuurlijk voedsel relatief heel goedkoop is. Hè. We geven nu nog maar, maar 10, 11 procent van ons inkomen... Per gezin aan voedsel uh, weg of uit. En dat was uh, in de jaren 50 was dat de helft van het inkomen. Oh, dan deden we wel wat zuiniger ja, dan nu? Nee. Vandaar ja. dat ze in Azië dus veel zuiniger zijn dan wij. Ja, en is er ook een verschil tussen jong en oud? Um, dat, ik weet geen studies die dat echt systematisch bekijken. Maar het is mijn indruk dat jonge mensen makkelijker dingen weggooien. Ja. Uh, en ook bijvoorbeeld restjes. En, en dat is ook waar. Ik bedoel, waar is de limiet aan het aantal klikjes? Maar bedoel, op een gegeven moment zat je ijskast vol klikjes. Dat is ook niet de bedoeling. Maar toch heb je een eigen. Als ik uh, bijvoorbeeld rijst over heb. Dan denk ik, nou, kan nog wel morgen in de soep of zo. Nou, jonge mensen die dat doen dat niet. Nee. Veel, veel minder. Nee, nee. En, en, en ook, ik, ik herinner me dan, mijn moeder, die, die leest helaas niet meer. Maar die dan toch altijd zei, als ze het weg moest gooien. Van ja, uh, hè, ja de kinderen in Afrika. En ik heb de oorlog meegemaakt. En, en dat hoorde de jongeren niet meer. Zeggen. Dat referentiekader uh, is er niet. Je moet trouwens wel oppassen met oudere mensen. Hè, want we hebben naast die trend naar één persoonshuishouden... Dus ook natuurlijk die trend van die vergrijzing. Oude mensen zijn vaak zuinig. En dat kan ook weer gevaarlijk zijn. Ja. Dus we moeten niet tegen iedereen uh, uh, maar zeggen, zonder enig onderscheid zeggen... nou, bewaar alles maar. Ik, ik herinner me dat ik vroeger een hospitaal had toen ik studeerde. En die had echt beschimmelde soep. <lacht> en Als dat ze het is... zonde vond om weg ja, te gooien. Ja, precies. Dan schepten ze dat eraf. Maar dat is natuurlijk niet goed. Nee, uh, nee. Maar het is natuurlijk toch afschuwelijk. Als je die cijfers ziet, dat de een derde, en u zegt in Nederland misschien nog wel meer, wereldwijd wordt verspild van het voedsel. Terwijl er ook zoveel honger is. Ook dat weet u als geen ander. Ja, maar het is heel. Nou, aan de ene kant kun je zeggen dat is, heel, dat is heel tragisch. Dat is het ook. Aan de andere kant geeft het aan dat we, als we dus wat uh, kunnen doen aan die verspilling en dat afval, dat we ook al heel ver komen... in het voeden van de mensen die, uh, die nu honger hebben. En natuurlijk het, het hebben van honger heeft natuurlijk relatief uh, weinig te maken... met het feit dat u en ik af en toe een stukje brood weggooien. Want het is niet een kwestie van nee. uh, overhevelen. Uh, dus we moeten... Maar we moeten zorgen dat dingen niet inefficiënt worden gebruikt. Want zeg maar om, om uh, een kilo brood te produceren... Daar heb je niet alleen tarwe voor nodig... maar ook water bijvoorbeeld en, en kunstmest. En dat is dan ook allemaal Ja, verspeeld. Want dat, dat, daar denk je als consument natuurlijk ook niet aan. Je gooit je rijst weg, maar je denkt helemaal niet aan het vervoer... Uh, wat er is geweest of inderdaad... Uh... water voor rijst met name is een heel waterconsumerend gewas. Ja, dus wat dat... dat betreft zou er ook een soort voorlichting moeten komen bijna... Hè, voor de consument. Ik denk ik ja. aan Postbus 51-sportjes. Ja, ik weet nog niet eens of hebben, dat nog bestaat. We, we hebben wel iets eraan, maar het blijkt eigenlijk dat je met voorlichting vooral de mensen bereikt die toch al geïnteresseerd zijn. Maar ik wil wel zeggen, dat is misschien wel leuk, dat heb ik nog niet eerder publiekelijk vermeld. Ik ben bezig met een hele grote zesdelige documentaire serie voor Human en VPRO televisie. En daar komen dus ook dit soort vraagstukken aan de orde. Dus dan op een speelse, een beeldende manier kan je soms dit soort dingen laten zien. Ja, want want wat, wat, is het, wat is de kern van, van die uitzendingen? Wat wilt u overbrengen? Eigenlijk het dilemma van uh, hoe moet je straks de wereld voeden. Dat je aan de ene kant wil je graag dat kleinschalige, dat traditionele, dat mooie van vroeger. Maar aan de andere kant moet je gaan moderniseren. Er Zijn er heel veel mensen in de stad? En, nou ja, hoe, hoe vind je daar een evenwicht tussen? En, en op verschillende plekken in de wereld. En hoe, hoe zijn de verschillende oplossingen daarvoor? Dus. Ja. Want, want inderdaad de Europese Commissie heeft als doel gesteld dat we in 2020 50% minder voedsel verspillen. Uh, ja gaat dat lukken, denkt u? Ja, dat denk ik wel. Kijk, we kunnen een aantal dingen doen. Uh, bijvoorbeeld zorgen dat verpakkingen beter worden. He, er wordt ook gewoon voedsel verspeeld omdat de verpakking scheurt... In de winkel, u ziet het ook wel eens liggen. Hè? Met je slechte supermarkt die het niet onmiddellijk opruimt, dan ligt er gewoon spul op de grond. Dat gebeurt natuurlijk ook in de fabriek en in de, de vrachtauto. Dat, dat moet je er echt allemaal uit kunnen halen. Dus goede verpakkingen. En je moet ook zorgen dat bijvoorbeeld de portiegrootte aangepast wordt aan de bevolkingssamenstelling. Dus als je meer aan je winkel meer oudere mensen hebt, dan zou je ook met kleinere porties moeten gaan werken. Ja. Heel vaak worden ook dingen weggegooid omdat het net te veel is zeker bij oudere mensen. Je kunt ook kijken naar wat we kunnen doen als er dan eenmaal afval is. Kan je bijvoorbeeld niet alleen naar dieren brengen... maar kun je er ook biogas van maken bijvoorbeeld. En, dus, en het interessante is ook dat er wel middelen zijn om het afval minder te maken. Neem bijvoorbeeld verpakte sla. U denkt waarschijnlijk, neem ik aan, dat als je sla in een plastic zakje... al vorige en voorverpakt koopt, dat het slechter is... dan als u dat zelf thuis was en een hele krop koopt. Ja. Maar dat is niet zo. Omdat als je sla door machines laat snijden en je laat het door machines wassen, dan is er minder water voor nodig is er minder afval dan als je het thuis doet. Ah, okay. Want thuis gooi je weer meer van het stronkje weg. Yeah. En zo moet je dus echt per product, en dat is echt een heel gedetailleerd werk, waar, waar natuurlijk de hele voedingsindustrie zich ook uh, samen hè, solidair moet verklaren om dat samen te doen, om dat soort oplossingen te vinden. Ja, zo simpel en, kan dat zijn. En nog één tip waar we ook allemaal wat aan kunnen Tot slot, doen: slot. Ja. Als u aan het eind van de dag in een supermarkt komt, dan heb je heel vaak dat iets 30% goedkoper is. Ja kopen. Is goed voor oh, uw ik doe dat nooit, want dan denk ik nee. dat is bijna, bijna nee, als verrot, het bijna op of het Nee, precies. Nee, mag, voor rot mag het niet zijn, maar dat is juist het waar. Als u het niet koopt, dan wordt het onmiddellijk doorgedraaid, dan gaat het weg. Ja, ja. Als u het wel koopt, dan helpt u ook uw portemonnee, maar ook die verspilling. Goed, nou, het is een goede tip. Tot slot, mevrouw Fresco. Louise Fresco, dank voor uw komst uh, naar twee dingen. Dat was het voor vandaag. Voor meer informatie kunt u naar onze website dingen.nl En uh, zometeen op deze zender na Max BNN met BNN Today. Willemijn, wat gaan jullie doen? Wij hebben het onder andere over de gevangenisplannen van Fred Teven. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor de Sipiers? Na negen een Sipier hier en die zegt... nou, het kan wel eens heel erg spannend worden. Dat zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Ja, het is uh, half negen, nu eerst het NOS-journaal. Kinderombudsman Dullaert vindt dat de overheid de kinderrechten schendt met het strenge beleid voor gezinshereniging van vluchtelingen. Hij komt tot die conclusie na bestudering van 450 dossiers. Nederland is doorgeschoten in een poging misbruik en fraude tegen te gaan. En daar zijn de kinderen de dupe van, zegt Dullaert. Voor de rechtbank in Maastricht heeft het Openbaar Ministerie tot 18 jaar cel geëist voor de zogenoemde zoutzuurmoorden. Een familie uit Sittard zou in de zomer van 2009 een Irakees van 24 hebben vermoord met een mes en een pikhouweel. In augustus zou het gezin een ander Irakees van 29 hebben doodgeschoten. De lichamen zijn daarna in een vat met een mengsel van zoutzuur en zwavelzuur gestopt. De uitkomsten van de enquête over het meiden van zorg zijn alarmerend. Dat vindt de landelijke huisartsenvereniging, de LHV. Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer patiënten doktersadvies negeren vanwege de financiële gevolgen. Volgens de LHV komt dat onder meer door de verhoging van het eigen risico. Na een dag van vreedzame protesten van vakbonden heeft de politie in Ankara hard ingegrepen. Met waterkanonnen en grote hoeveelheden traangas zijn de betogers van het centrale plein in de Turkse hoofdstad verjaagd. Het was rustig op het plein, maar na een oproep van de politie aan de demonstranten om te vertrekken werd er meteen hard ingegrepen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee over half negen, goedenavond. Staatssecretaris Fred Teven wil onder andere 26 gevangenissen sluiten... en meer gevangenen op één cel. Na negenen praten we over wat dat betekent voor je als je cipier bent. Is het dan nog wel een beetje leuk? Eh, nou, dat, uh, daar heeft deze dame zo haar twijfels bij. En je kunt straks rondsnuffelen in Paleis Noordeinde... tenminste als het aan de gemeente Den Haag ligt. Zometeen hoor je of ze de Oranjes eigenlijk al gevraagd hebben... wat die van dit plan vinden. Je kan meekijken hier in deze Hilversumse uh, plezierkamer, Luc. Wie heeft die teksten geschreven? Nee, ik ook niet. Dus dat doe je via radio1.nl uh, en dan ga je naar de webcam en dan zie je mij en dan zie je Luc en dan zie je Robert Meder. en Dirk Poot. Die ken je nog als lijsttrekker van de Piratenpartij. We hebben het zo meteen over Bradley Manning. Het proces is natuurlijk deze week begonnen. De klokkenluider van Wikileaks. Wat vind jij tot nu toe Nou, het meest opvallende aan deze zaak? Wat, meest, wat, wat raak je het meest? Het, het meest opvallende vind ik dat hij uh, wordt uh, vervolgd... voor het helpen van de vijand. Dat vind ja. ik... Dat vind ik... Daar kan ik echt met mijn hoofd niet bij. Ja, ja, ja. zij zeggen. Uh, Osama Bin Laden had documenten in handen en nou ja, dat komt eigenlijk door hem, hè? Ja, nou, wat ze, wat ze eigenlijk zeggen is dat uh, Osama bin Laden en iedereen die op het internet kan komen, die. Uh, die uh, die, uh, die bedien jij als jij als uh, pers gelekte documenten aan het vrijgeven ja. bent. Dus het is niet alleen menning die, die uh, hiervoor aangesproken kan worden. Alle pers die uh, hiermee bezig is geweest, die kan op dezelfde manier straks aangepakt worden. En wat dat betekent voor de persvrijheid, daar hebben we het zo met over. Leuk, today stop ik zo meteen na 9 uur met belangrijk nieuws over een belangrijke dag. Verder problemen in Amsterdam. Ik raakte raak even verstrikt in mijn tekst, Dat je het door? <lacht> Goed, uh, verder problemen in Amsterdam met een wc'tje in het Vondelpark. En uiteraard ook de overstromingen in Duitsland. Het beruurd een natuurlijk, met je moet wie wie hoe mensen hier je hap en goet verliezen. Ja, dat was in Duits. Die. Nou, <lacht> straks meer na 9 uur. Robert Beder, goedenavond. Ja, goedenavond. Mag ik aan Dirk Poot een vraag stellen? Ja. Ik heb enorm naar zijn t-shirt getrokken. Wat staat erop? Dus kunnen dat mensen het op de webcam kunnen de zien? Er staat een des. potlood op en een, een, een, kas, een cassette. Dat een cassettebandje. Wat heeft ja. er met elkaar te maken? Als je dat weet, dan een oude loop. Nou wat, die met, nou, wat die twee met elkaar te maken hebben, is dat uh, uh, als je naar het potloodje kijkt en naar de cassette, dat vroeger dat bandje dat ging er wel eens uit. En dan kon je het potloodje erin doen, en dan draaide je hem op en dan zat hij weer strak. Nou, vraag dat maar eens aan de jeugd van tegenwoordig. Die hebben geen idee nee. wat we het nu over hebben. Dat weet ik ja. ook nog. Mag ik even dat nog? aangetekend ja. hebben? Ja, vroeg, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, overigens over piratenpartij. We hadden vroeger Piraten, en dan gebruikten we die cassettebandjes ook. En dan zetten we de jingles scherp ja. door het op die manier te doen. Ja, ja inderdaad. Dat is dan, Goed, dan weer het voor mijn tijd. Helemaal geen BNM-praat dit. We gaan <laughs> naar het voetballen. Uh, maar de burg heeft een contract getekend bij Fulham. De doelman uh, speelt de komende vier jaar bij uh, de club uit Londen. Hij komt over van A.S. Roma. In januari ketst een overgang naar Fulham nog af. Trainer van die club is trouwens een oude bekende van, dat is Martin Jol. En Rafael Nadal en Novak Djokovic hebben ze geplaatst voor de halffinale van Roland Garros. Djokovic versloeg de Duitse Tommy Haas in drie sets. Nadal had geen enkele moeite met Stanislava Vrinka. Ook de Spanjaard won in drie sets: 6-2, 6-3 en 6-1. En in de halve finale spelen Nadal en Djokovic tegen elkaar. Wat voor een partij wordt dat? En bij de vrouwen kende Maria Sharapova een moeizame halffinale. Ze won wel van Jelena Jankovic. De eerste set ging nog met 6-0 naar Jankovic. En daarna trok Sharapova de partij naar zich toe. In de andere halffinale won Azarenka van Maria Kirilenko. En het Nederlands elftal is vandaag aangekomen in Indonesië. Oranje speelt vrijdag in, in Jakarta tegen de nationale ploeg van Indonesië. De Nederlandse selectie trainde ook meteen voor het eerst. Daarna gaf bondscoach Louis van Gaan een persconferentie En die werd natuurlijk druk bezocht. Opmerkelijk misschien omdat wij in Nederland die oefenstage... vooral als een leuk tripje zien. Ja, maar dat wordt toch wel in Nederland onderschat. En dat, en dat zie je ook. En dit is een bevolking van 250 miljoen inwoners... En dat, ja, Natuurlijk uh, zijn ze niet uh, van een hoog niveau, zoals uh, de Nederlanders plegen te zeggen. Maar, maar ja, het is wel een land wat erachter staat. En we hebben ook nog een bepaalde binding met Indonesië. En, en dat komt toch een beetje terug. In de selectie van Van Gaal is alleen Anja Robben niet helemaal fit. De aanvaller heeft een uh, lichte dijbeenblessure. En of dat gevolgen heeft voor zijn speler, dat horen we vanavond in NOS. Langs alleen. Yes, Robert mede, dan, dankjewel. Okay. I'm <laughs> Het is een neo soul artiest uit Atlanta Cody Chestnut Till I met thee als het aan D66 in Den Haag ligt, dan kunnen we binnenkort op bezoek bij de koning. Tenminste, zijn werkpaleis. Raadslid Martijn Bordewijk die wil dat de delen van Paleis Noordeinde worden opengesteld voor het publiek. En ook een wisseling van de wacht. Net zoals bij Buckingham Palace, dat ziet hij wel zitten. Of niet, Martijn Bordewijk? Ja, dat klopt. Goedenavond. Ja, goedenavond. Dan kan ik dus op zaterdagmiddag een beetje door het paleis struinen, Op de foto eh, bij de wisseling van de wacht. Waar, waarom wil je dat? Nou, dat, uh, dat zou mooi zijn als dat kan inderdaad. Nou, dat, dat wil ik omdat uh, we als Den Haag uh, vooral bekend staan als internationale stad van vrede recht, natuurlijk. Internationaal strafhof, en uh, vredespaleis en uh, wat niet meer. Maar ja, we spelen wat minder de koninklijke kaart. Terwijl we het nou, al... ja... Goed voor je handen als het aan mij ligt. En uh, dat kan uh, goed zijn voor toerisme in Den Haag. Daar werken inmiddels één op de tien mensen in Hoor ik aan toerisme in Den Haag. Het ja. is goed voor de werkgelegenheid ook nog eens een keer. Aha, dus het is puur en alleen om toeristen te trekken. Nou ja, kijk, ik vind ook wel dat je... Dat je uh, ja, mensen hebben daar belangstelling voor en het, het, dus trekt het. Maar je, je kan ook wel... Sta je, laat, sta je in, laat, de, in de wind? Den Haag, uh, Martijn, sta je in de wind? Ja, ja sorry. Okay. Ik uh, sta een beetje op een... Uh, voor hout. Dus het waait uh, ja. hier. Uh. Kruip even achter een abri of zo. Ik ga even achter een Ja, staan. Nou, nee, kijk, mensen stonden mensen ook in de rij voor, uh, om de, de, de troon te zien na, na de, zeg maar, de, um, hoe moet ik goed zeggen, uh, uh, inhoudige, niet inhoudiging, maar in ieder geval ceremonie met koning uh, Willem-Alexander. Uh, ja. En ze stonden daarna nog, nog in de rij. En, ja. en de, het trekt dus abri uit, ja. maar daar zit het ook op. En dat ja. Dat is leuk om te maken. ja Nou las ik op, op koninklijkhuis.nl, daar, daar zeggen ze over Paleis Noordeinde... de beperkte ruimte en het dagelijks gebruik van het gebouw als ontvangstruimte en kantoor... maken dat het niet geschikt is om bezoekers te ontvangen. Kortom, ik heb niet het idee dat het Koninklijke Huis hier nou erg op zit te wachten. Nee, nou goed, uh, formeel is het ook zo dat ze, zij hebben het in bruikleen van ons, uh, van, van, van de staat, om het maar zo te zeggen, het staatseigendom. ze dus hebben er dus, uh, niks van te vinden eigenlijk? Nou ja, dat kijk, je kan dat natuurlijk flauw zeggen. Maar um, nou, ik zou zeggen, in het Witte Huis uh, zullen ze ook een hoop doen hebben, maar daar zijn ook elke grondleidingen. Dus uh, uh, het hoeft voor mij ook niet elke dag. Het, het, en, en, en laten we met koninklijke stallen ook bijvoorbeeld beginnen, want er zijn ook heel veel mensen in Den Haag heel nieuwsgierig naar... Uh, en uh, nou, dan is het misschien een mooie opmaak, dat het hm. allemaal niet zo eng hoeft te zijn uh, voor koninklijk kruis. Huh. Uh, maar weet, weet, weet, weet, weet je wat de koning ervan vindt? Nee, dat weet ik natuurlijk niet. Uh, dat, dat, ik denk dat hij daar wel een mening over zal hebben, net zoals uh, uh, prinses Beatrix dat uh, in haar verluid had. Ja, want die, uh, goed, die was daar uh, toen de tijd niet zo heel blij mee, want dit voorstel is al een keer eerder gedaan. Um, toch? Uh, en toen uh, ja. zei Bea van nou is misschien niet zo'n heel goed idee. Ja, dat kan. En uh, daarom was het dan nou zo mooi met die wisseling, uh, om, uh, dat er een nieuw, nieuw moment is. Binnenmaatschappen hebben we uh, binnen natuurlijk ook een moderne invulling geven aan het koningschap en iets minder formeel. Nou, dat, dat was dan wel aanleiding voor ons om uh, die vragen nog een keer te, te stellen. Want die ambitie die blijft, die staat ook in ons verkiezingsprogramma. Dus uh, ik vind dat dat bij de nagelsperistische stad uh, hoort. En uh, dan moet je... Misschien ja. een beetje hoog inzetten, maar dat begrijpt niet. Goed, jij uh, gaat dat uh, via Slinkse wegen voorleggen aan de koninklijke familie. En dan horen ja. wij wat eruit het komt. College, het college van burgemeester en wethouders in Den Haag... in al haar wijsheid en macht gaat dat inderdaad proberen... aan de koningin, uh, <laughs> of aan de koning, pardon. Goed, dus nog even wennen. wellicht Goed, binnenkort ja. dus kunnen wij in de stallen daar rondstruinen. Martijn Bordenwijk, dank je wel. dank. Vanaf vandaag kun je skypen met daklozen om je te laten opbeuren... Serieus. En uh, wij zochten uit of die zwervers... Uh, dus dat zijn natuurlijk zwervers, nou ja, zo noemen we ze even... of die professi professionele hulpverleners een beetje partij kunnen geven. we gaan straks een testje doen. Een van onze redacteuren, Dick, die belt wat daklozen op voor advies... Uh, om te kijken of hij daar meer wordt opgebeurter... dan bij professionele hulpverleners, dat zometeen. En op facebook.com slash bnn today... meer moois van de makers van dit programma. He could end up spending the rest of his life behind bars for spilling the government's secrets. The moment many in the courtroom were waiting for. een hele rustige, zeer geïnteresseerde indruk maken vandaag. He is hailed a hero by some. To others, Bradley Manning is a traitor. Ja, Bradley Manning. Dat was de hofleverancier van WikiLeaks, zou je kunnen zeggen. Meer dan 100.000 geheime documenten zou die aan de klokkenluidersite hebben gelekt. 750.000. 750.000, dat is uh, een behoorlijk aantal. Deze week begon zijn proces, daar hangt hem nu een levenslange straf boven het hoofd. En de grote vraag is, wat betekent dit nu voor klokkenluiders in SP? Want uh, sinds Wikileaks uh, zijn er geen grote onthullingen meer gedaan, hè? Uh, nee, de, niet, nou, niet via Wikileaks inderdaad. Nee, nee. Nee, dat, uh, die zijn eigenlijk allemaal rechtstreeks op het, let, op het net gezet. Bij mij in de studio Dirk Poot, voorzitter van de Piratenpartij... Um, is dat de, de reden, want we hebben, het zo met, we hebben het zo meteen over hoe mensen dat nu dan doen... nu Wikileaks er niet meer is. Maar is dat, ja, mensen zijn een beetje bang geworden. De klokkenluiders in speden denken, ik wil niet eindigen als, als, als Assange of als Bradley Manning. Ja, en, en terecht, als je ziet zeg maar, wat een, een, een complete oorlog de, de Amerikaanse overheid heeft ontketend tegen Wikileaks. Mm -hmm. uh, vanaf het moment dat ze begonnen met uh, het, uh, de, de, de Afghaanse uh, war diaries... Uh, dat is onvoorstelbaar. Ze hebben banken ingezet. Uh, ze hebben Assange, die zit inmiddels al drie jaar vast. Uh, uh, ja. Bradley Manning zit, zit drie jaar vast. Die heeft een jaar in eenzame opsluiting gezeten. Nou, dat ja. is, dat, daar wil je, dat, als je als overheid zo'n voorbeeld stelt... dan, dan maak je okay, heel je erg is. duidelijk van... jongens. Uh, als jij wat wilt publiceren, dan alleen als het door ons goedgekeurd is en ja. anders... Ja, want dat is natuurlijk een beetje de, de crux nu van het hele verhaal. Hè? Um, uh, hij heeft toegegeven dat hij informatie heeft gelekt. Ja. Dat is eigenlijk niet de point. Maar waar het echt om gaat is, um, heeft hij door het lekken van die informatie de vijand geholpen? Dat, dat wordt er nu gezegd. Ja. Jij zei net al even aan het begin van de show: als dat inderdaad, uh, als er wordt meegegaan in die redenatie, dan betekent dat ook heel veel voor bijvoorbeeld pers ja. bij, bij, een, bij een krant. En, en voor ons, want feitelijk zijn wij de, de, de, de, de vijand dan. Want Wikileaks is een, is een journalistieke organisatie. Die zijn al sinds 2006 bezig met het verspreiden... van zoveel mogelijk uh, geheime de overheidsdocumenten. Uh, ze hebben uh, corruptie in Peru aan de kraak gesteld, in Kenia. Dus wat dat betreft, uh, het wordt geaccepteerd als een, een journalistieke organisatie. En het feit dat, dat nu dus uh, het, het geven van documenten die aantonen... dat, dat je als, uh, als land uh, oorlogsmisdaden hebt gepleegd... Uh, als, als, als, je, als je dat dan bestempelt als het, het, het helpen van de vijand, uh, ja, dan, dan maak je je, je eigen volk je vijand. Want maak het even concreet. Dat betekent dus dat jij als een redacteur bij de Volkskrant. je krijgt een geheim rapport in handen. dat je daar dus niet een stuk over kan schrijven. Nee, nee dus dat want, kan je wel doen, maar dan kan je aangeklaagd dat, worden. Dan zou jij, als, als in, in Nederland dezelfde wetten zouden gelden. Nee, als maar de Washington Post dan? Ja, dan, dan, dan zou ik aangeklaagd worden. Of die redacteur van de Volkskrant, die wordt opgepakt. de eerste volgende keer dat hij uh, een, een, een, een klus in Amerika ah. heeft. Nou, is dit natuurlijk wel even uh, het heel de hele verre conclusie. Dit wil niet één op één zeggen... als ja, Menning hiervoor veroordeeld wordt, dat dat dan ook Maar gebeurd? het is niet zo'n denkbeeldige conclusie, want... Uh, sinds 1917 kan je in Amerika aangeklaagd worden voor spionage. En in die tijd is dat met drie mensen gebeurd... Maar Obama heeft, is eentje, heeft daar nog zes ja. aan toegevoegd. Dus er is nog nooit zoveel geheim gehouden als de, als de afgelopen tijd. Dus het is, het is wel een, een, een griezelige ha. trend. Stel, nu, jij, jij zit natuurlijk vuistdiep in, in de uh, vrijheid op internetbeweging. Daar ben je van, Piratenpartij. Ja. Um, Stel, ik ben een klokkenleider in SP. En ja. ik kijk wel uit, ik ga echt niks meer op Bestaat dat überhaupt nog? WikiLeaks? WikiLeaks, ja, ze bestaan nog steeds. Ja. Uh, maar ik ga daar niks meer op zetten. Ik wil niet eindigen als Manning. En ik heb een hele zooi geheime documenten. Die wil ik openbaar maken. Wat doe ik er dan mee? Uh, nou, uh, Bradley Manning is niet uh, opgepakt omdat ze hem via Wikileaks gevonden hebben. Hij is opgepakt omdat hij tegen iemand die zei dat hij een journalist was... Uh, ja. heeft, heeft verteld wat er gebeurd ja. was. En die is naar de, de, de, de politie gegaan. Maar het hele beeld wat iedereen heeft, is inderdaad van... ja, Wikileaks, uh, dat is echt levensgevaarlijk. Ja. En als je daar binnen de buurt komt, dan... Uh, dus wat je nu ziet, is dat als er informatie gelekt wordt... dan wordt dat eigenlijk rechtstreeks ongefilterd. Uh, de hele database wordt op de Pirate Bay gezet. Want je weet 100 zeker, als iets eenmaal op de Pirate... B staat, dan krijg je het nooit meer van het internet af. En het verschil is, um, want jij zegt ongefilterd, dat was natuurlijk uh, bij Wikileaks, daar zaten journalisten bij, ja. achter, en die, die checkten die documenten en die, die, die typexten ook wat namen weg, toch? Ja. Ja, die informatie die is, die is zo'n drie maanden lang. Uh, is Wikileaks bezig geweest. samen met grote kranten in, in Europa en in Amerika. om uh, die informatie te filteren. om te zorgen dat er geen vervelende dingen in stonden. Mm. Nou, dat is echt een hoop werk. Maar wat je nu dus ziet gebeuren. is dat die informatie ongefilterd. een complete e-mail database. met alles erop en ram, hup, wordt op, op het internet gezet. Ja, en de informatie is naar buiten. maar je hebt geen enkele controle meer over. of het op een, een nette en verantwoorde manier gebeurt. Maar dan komt het dus op een torensite zoals Pirate Bay. dan. De... Dat is veel veiliger. Dan ben je er dan, of voor je het weet, staat het op uh, miljoenen computers. Ja. Um, dan ben jij niet meer in je eentje aansprakelijk. Nee, inderdaad. Um, gebeurt dat al heel veel? Uh, ja. Uh, Laatste voorbeeld: uh, uh, een, een jongen in Amerika heeft een 3D-printer ontwerp een 3D, uh, gemaakt voor een pistool. Ja. Dat je dus een pistool ja. zelf kan printen. Nou, dat moest hij binnen een half uur van zijn website afhalen. Maar direct heeft een van de mensen die het op zijn website heeft gezet... heeft het op de Pirate Bay gezet. Ja, en vanaf dat moment is het hele, die hele vraag van haal het van je website af... is, is overbodig, want iedereen heeft het op zijn computer staan. Ja. Het, is, het, het staat niet meer op één server of op één plek die je weg kan halen. Het staat overal en je krijgt het niet meer weg. Maar zeg jij daarmee eigenlijk ook, want uh, je zegt... Um, dan komt het dus ongefilterd, ja. want je pleurt het op de Pirate Bay... en er is niemand. er nou, dat is niet een organisatie zoals Wikileaks die er nog eens naar kijkt. Nee. Dus er komt ongefilterde informatie daarop. Ja. Uh, we geven ze het verschil aan. Waar, waar, waar zit hem dan, je zou kunnen zeggen, dat kan dus gevaarlijk zijn voor sommige ja, mensen. Nou, bijvoorbeeld bij de, de, de originele kabels die door Wikileaks zijn, naar buiten zijn gebracht, zijn namen van informanten zijn, uh, zijn uh, weggehaald, zodat niet mensen een wraakactie uh, konden krijgen, omdat ze in die kabels genoemd zijn. Ja. Maar, die berichten bedoel je over al die ambassadeurs. Of mensen die inderdaad gewoon uh, af en toe bij de ambassade langs gaan om wat, wat informatie te, te geven over zo'n land. Uh, in bepaalde landen kan, kan je dat er de doodstraf kosten. als ze komen. Nou, dus die informatie is er allemaal uitgehaald. Maar een ander lek wat uh, wat rechtstreeks op de pirate Base gezet, dat was van een, een, een, een Amerikaanse spionageorganisatie Stratfor. Ja, en daarvan is echt alles open en bloot in één keer erop gegooid. Dus daar waren ontzettend veel mensen met name en toenaam uh, genoemd plotseling. Dus wat is even de concluderend door achter WikiLeaks aan te zitten? maak je eigenlijk het, uh, het, het veel onveiliger om, uh, om, om, om lekker te hebben. Je weet, je gaat altijd lekker krijgen. Maar als je Wikileaks of zo'n organisatie het leven onmogelijk maakt... dat betekent dat die, dat die lekker ongefilterd wordt. Het gaat ondergronds eigenlijk, het, het, net het zoals komt. bij drugs verbieden. Je hebt er geen zicht meer op, je weet niet wat er gebeurt. Inderdaad, en je weet zeker dat er dus niemand met verantwoordelijkheidsbesef... naar die data gaat kijken van oké, okay, hoe gaan we dit zo goed mogelijk... Maar staat er niet een nieuwe Wikileaks op? Uh, er wordt geprobeerd om dat te, uh, op, op, op, op touw te zetten. Alleen dat, dat gaat gewoon heel erg moeilijk. Ik denk dat Wikileaks toch wel heel erg dreven op de persoon Assange. Ja. En die zit natuurlijk ook gewoon. Ja die zit vast die zit in een kamertje in de, in de ambassade van Ecuador. Ja. En die kan in echt Londen. gewoon. Ja, weet je, die, die zit in twee kamers vast. Er zijn bepaalde gangen waar die niet in kan. Die, die man die is ook van het volledig het, het, het, het leven en het werk onmogelijk gemaakt. Hoe gaat het aflopen met Manning? Op korte termijn ben ik bang dat hij uh, de cel in draait. Voor een lange tijd. Maar ik denk dat je als, je over, ja, als je over 100, 200 jaar terugkijkt. dat hij gezien zal worden als een van de helden van de, de 21e eeuw. In ieder geval een van de helden van jou, of niet? Uh, ook van mij, absoluut. Dankjewel, Dirk Poot. Herken je hem nog? Iemand toch een fistik? Gelach. <laughs> Dat was de tijd toen we jou volgden hè? tijdens je campagne. Net niet gehaald. Hm? Dankjewel keer wel. Jullie ja, bedankt. Take your baby by we were so in vase And I dance all days We were cool on craze When I you and everyone we knew Could believe do a share in what was true or a That's all days love Take your baby by the hand And pull her close and there, there, there And take your baby by the ears And play upon on her darkest fears. We were so in phase And I dance all days We were cool, uh -huh. Right. When I, you, and everyone we knew, who believed, do, sharing what was true, I said, Dance all days, love. Dance all days. Dance all days, love. Your baby by the wrist And in her mouth an amethyst And in her red Just so blue And you need her and she needs you And you need her and she needs you And you need her and she needs you And you need her and she needs you home We were so In place In a dance hall. Days We were cool On Christ When I You And everyone we knew, Do believe Do Share in what Was true oh, I said That's all there, all there, that's all all Wang Chung met dancehall days. En Wang Chung betekent gele bel in het Chinees. Nou, weet je dat ook weer. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Fred Teven wil 26 gevangenissen sluiten en meerdere gevangenen op één cel. Niet iedereen is daar blij mee. En daar gaan we het vanavond over hebben. Met z'n allen in de bak. Gezellig hoor. De handvraag is, is het terecht? Dat er gesneden wordt, er moet bezuinigd worden. Ik vind het vooral heel heftig dat zoveel mensen hun baan verliezen. Maar moet je dan het maar openhouden om die banen te behouden? Wordt het er gevaarlijker op? Zou jij naast iemand willen wonen met een enkelband? Bij voorkeur niet. Ik ja. vond dat alternatieve plan wel goed. Gaan ze overdag werken en slapen ze alleen s'avonds samen op cel? Je mag toch nu ook wel knijpers maken als je dat wilt? Ja. En sporten. Ja. Allemaal dingen die ik niet mag. Ik zit hier de hele dag met jullie. Ik zou liever basketballen <laughs> en knijpers maken. Zetten yes. ze dus straks dan ook de gevangenen die het beste bij elkaar passen? In één cel. We hebben vanavond een bewaarster in de studio en die weet dit soort dingen. Dat is wel een goeie. En net zoals vrouwen, als die heel dicht bij elkaar in de buurt zijn, worden ze tegelijk ongesteld. Maar dat hebben mannen niet uh, Nee, weesje. maar je hebt ook vrouwelijke nee. gevangenen. Oh ja. <lacht> uh, Wendy, de bewaarster, Sipier, zeggen ja. we. Nee, die zit hier in de studio. Is dat zo? Raken <lacht> al die vrouwelijke gevangenen tegelijk ongesteld? Alle vrouwelijke hm. gevangenen. Nou ja, Zes... dat, dat hoor je dus. Dat, dat, dat, hè? dat schijnt zo, dat is ook op redacties. Dat ze, als, ze, nou, ik, als je lang met hem omgaat, dan word je op een, op een gegeven moment tegelijkertijd ongesteld. Dat zou kunnen. Ik heb daar geen weet van. De vrouwen je die dat zijn niet. ik check het niet nee. <lacht> nou, je kijkt me aan, of ik heb niet goed bij mijn hoofd ben Ja, Ja, <lacht> <lacht> de vraag had ik niet helemaal verwacht. <lacht> nee, dat zat net in het uh, filmpje. Goed, nou, straks een heel serieus gesprek over wat gaat er veranderen als ze uh, tevens de zin krijgt. En vooral voor jou als cipier, wat gaat er dan nou veranderen? Luc, wat gaan wij doen? Ja, een uh, klein quizje over de Vira is nog een beetje nieuws over. Ik heb een klein trein samengesteld. Wat is het drukste station van Europa, Willemijn? Rome. Nee, Frankrijk. Garde Nord is het. Hm. Uh, hoe, het langste stuk spoor zonder bocht. Dat ligt in Australië. Dat was een hoop te doen, ook over dat stuk spoor hier in Nederland. Hoe lang is dat stuk in Australië? Waar moet ik als ene? Waarom kijk je mij aan? Nou Vraagt ja, vraag aan Wendy. Okay, Wendy. <laughs> langste stuk spoor ligt in Australië. Hoe lang is het? Ik zeg uh, 100 kilometer. Nee, nee, nee. Ik nee, weet nee, het. Nee, nee. Ja? Ik heb geen 2500 nee. kilometer. Nee, oh. 478 oh. kilometer. Hij ah, staat er dichtbij. Uh, hoeveel kilometer spoor ligt er totaal in Nederland? Deze is voor Herman. Oh, dat is echt heel moeilijk. Uh, 13.428,2. <laughs> nee, 2800 kilometer. En in België ligt meer namelijk 3500. Zometeen meer over de vier in Today's Topics. Ja. Ik ga naar Management Book omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl, gewoon meer. Holland Festival, met het marathonconcert Nine Rivers van James Dillon. Uitgevoerd door Asko Schoenberg, Slagwerk Den Haag, Capella Amsterdam... en dirigent-slagwerker Steven Schick. Nine Rivers op zaterdag 8 juni in Muziekgebouw aan het IJ.